De huidige eigenaar van Blokker koopt de speelgoedwinkels Intertoys en het Belgische Maxi Toys terug. Hoeveel Blokker-eigenaar Michiel Witteveen neertelt voor de winkels is niet bekendgemaakt. Eerder vielen de speelgoedwinkels ook al onder Blokker, maar een paar jaar geleden werden ze verkocht. Volgens Witteveen verandert met de aankoop niets voor het personeel. Witteveen bezit nu een van de grootste speelgoedwinkelketens van Europa met een omzet van 400 miljoen euro. Wielrenner Sam Bennett heeft zijn tweede ritzegen te pakken in de Vuelta. De eerste sprinter was de snelste in de straten van Oviedo. Maar die sprint werd wel ontsierd door een massale valpartij in de laatste kilometer. De Sloveen Roglic blijft eerst in het algemeen klassement. Morgen trekken de renners weer de bergen in. Het weer, er trekken nog buien over het land. Een enkele keer met onweer en hagel. Vanavond neemt de buiigheid vooral in het binnenland af. Morgen een mix van zon- en wolkenvelden. Met in het westen en noordwesten slechts een enkele bui. Maar in het oosten en zuidoosten meer buien. Het wordt morgen een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Euro Breakdown. Please pass in your seat, fellas. De result van de avond. Zin. Keep preparing to go on lower and lower. De result De Euro Breakdown. Ja, je hoorde de aankondiging hoorde je van Fred, hij hoorde je al voorbij komen. Het is zeven uur geweest, dat betekent dat de tijd voor die Euro Breakdown. Heerlijk. En ik heb achter een microfoon nummer twee, heb ik gezeten. Patrick ja, ik van ben, Buren. Ik ben er gewoon weer, van Buren. van Buren. Van Buren. Van Buren. Van Buren. Had ik een stuk meer geld gehad? Ja, dat, dat geloof ik wel. Ja. Dat, uh, dat denk ik en wel. Dan had ja. ik hier ook niet gezeten. Nou ja, als je Patrick van Buren was, Pachy? zeg maar. Armin Pachy. van Buren bedoel je? Ja. Patrick van Buren zal ook wel bestaan, mocht hij veel geld ja. hebt, dat weet je niet. Nee, dat weet je niet. Nee, dat is zeker waar. Ja, dat is niet. <laughs> Jongens, jullie horen net, het is vijf over zeven. We zijn weer terug bij de Euro Breakdown deze week. De, de Europese top 40 met de 40 lekker platen van de Europese bodem. Um, we hebben uh, genoeg te doen, genoeg te bespreken. Er zijn genoeg nieuwe nummers ook weer bijgekomen volgens mij. Ik weet nog niet hoeveel nieuwe binnenkomers er zijn, maar.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 Ja, je hoorde hem net voorbij komen. Echt de enige, echte. De, de B, de D.O.D. remix. Hier bij de Euro Breakdown uh, wordt natuurlijk samengemaakt met Steve Angelo en Lateback Luke. En D.O.D., die gooit zijn eigen sausje eroverheen. Lekker. Ja, wij hebben, dus dat hebben we net al even een plaatje even voorgeluisterd voor Patrick's tip. En ik, ja, ik moet zeggen dat ik het er uh, ja, wel roerend mee eens ben in dit geval uh, voor ja. Patrick's tip. Ja? Ben benieuwd. Ja, nee, zeker. Zeker. Oh. oh, nee. Ja, ik weet het ik ben het er wel mis. Is dit, het okay. is toch een, beetje, toch een beetje... Ja, het is wel van vroeger. Maar ik had er eigenlijk nog één. Maar mag dat ook één keertje? Eén, keertje nee, in nee, nee, Eén keer nee, nee, in nee, nee, Nee, nee, nee. We gaan het er wel over hebben dit uur. Hè. Ja, is goed. Als we, komen goed er wel uit. we komen er als wel uit. Als jij goed presteert, ja, ik, is er niks aan de hand. Ik handen. presteer altijd goed. <laughs> wat, wat zeg je? Op mijn werk. Ja, ah, nee, ik <laughs> <waar> <laughs> Top, dankjewel. Hey, we gaan in de, uh, de gaan we lekker verder. Want uh, we, zouden natuurlijk, uh, we pakken natuurlijk altijd nog wat nieuws erbij. En even een kort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 Ja. 83 jaar. Mooi, ja. rijk leven. 28 jaar samengewerkt met Toon. Nou, hartstikke mooi. Mooie carrière, een mooi leven denk ik ook wel. Ja, ja misschien dat hij nog wel iets ouder mogen worden. Ja, maar ja, 83, maar ja, het, is, het is wat het is eigenlijk. Ja. He. Het gebeurt. Er veel, valt veel over te zeggen. Oké, okay. dus, ja. Dat ja. hoort er ook bij. Dat...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 me up when I can't get on my feet. The my face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 Even mijn verbazing. Ik had verwacht dat Armin van Buren meer albums zou hebben. Meer? Ja, ja. ik had, ik had, ik had, ik had het maakt hij niet Hij heeft af. heel veel nummers, maar hij niet heeft veel, heel veel albums. Dat hij, heeft veel, hij heeft ik denk ik veel EP's en singeltjes uitgebracht. Ja, ook wel, ja. Veel samenwerking ook natuurlijk. Klopt. Um, even uh, gequoteerd vanuit de, uh, de, ja, de, Armin van Buren zelf.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 And I'd find what I was searching for I swear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 Yes, dames en heren. Het is de klok van half acht. Hij heeft geslagen en hij luidt. Dat betekent dat we gaan beginnen. De nummer 40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 clap everybody, everybody. everybody.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 het koppel heeft nog geen kinderen. Eerder liet de zangeres al weten dat ze na, een, na haar huwelijk... Uh, graag snel moeder wil worden. Um, ja, Nicki Minaj... die, die zou dus uh, gaan stoppen. Even leuk om even, wel even de, te benoemen... dat zij natuurlijk wel met... Uh, m, uh, ja, ze heeft gewerkt en met Madonna. Beyoncé is in 2007 met haar carrière begonnen. Dus ze is na een kleine twaalf jaar alweer onderweg. Uh, ze heeft dan ook haar eerste mixtape... Uh, in ieder geval uitgebracht. En drie jaar later uh, tekende ze een contract... bij Young Money Entertainment. en uh, ja, Die lanceerde haar debuutalbum Pink Friday... Uh, met daarop hits als uh, Fly, Super Bass. En haar medewerking aan het nummer Monster... van Kanye West uh, wordt uh, gezien als haar, ja, haar grote doorbraak op, op dat moment. Maar, maar we zouden de mensen van The Your Breakdown niet zijn... als we dit keer gewoon een feilloze redactie hebben... die gewoon echt gewoon op elkaar afgestemd is. Goed, hè? Dit is gewoon voorbereid... <laughs>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 dus ze gaat het nog, nog een keer uitleggen. Maar dan helemaal in eerlijk op een podcast. Dat zou dat, kunnen. Dat, maar het kan, dan, dat lijkt het, ja. het kan ook een publiciteit dus ja, zijn. Om ik, even bekender te worden. Als ik, haar, als ik haar was geweest. Dan had ik, gewoon, dan had ik niet gezegd. Van, luister, ik ga met pensioen.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 zo is het, je maar hebt ik ook kijken ja. in gezin. Dus Kijk, ja. feitelijk gezien kan ze met pensioen. Nee, het kan. Ze Tuurlijk, kan. Het is al met lang. Ze is, is helemaal lood. Het is helemaal binnen. Zo, ze zal geld zat hebben. Ik denk ja. als je haar, uh, Nou, dat zouden we wel eens kunnen doen. Want dan ben ik eigenlijk wel, wel benieuwd naar Nicky Minaj. En dan eh, eens even kijken netwaarde wat zij wat zij nou waard zou zijn. Even kijken. Nou, wat zou zijn nou?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 Ja, wel geld zat, maar ja. Ik denk dat Alibay. Op, op. Ik denk dat Alibay gewoon een kleine 2-3 miljoen op dit moment nu heeft. Minimaal. Ja. Dat, dat ja. heeft hij nu wel. Maar je moet ook denken: waarom ik zeg 2-3 miljoen? Hij zal in principe meer waard zijn, maar hij zal ook zijn investeringen overal en natuurlijk. hebben gedaan. En hij heeft ook zijn gezin en uh, zijn de kinderen. Hij heeft zijn gezin, hij heeft zijn platenlabel, hij heeft nog een eigen artiestenstal die hij moet onderhouden. Hij heeft ook een duur huis, weet je, die hij moet betalen. Nou ja, nee, hij schijnt niet zo heel erg extravagant te wonen. Nou, okay. Dat, nou, ja, dat nou, ja. schijnt nog wel mee te vallen. Ja, hij, heeft, hij zal natuurlijk zal hij wat meer geld eraan uitgeven. Maar, ja, um, dus het gaat ook sneller op. En nou, Ali jouw. is ook al meer dan 12 jaar bezig. Ja. Dan ik kijk even naar, en Ali B heeft ook een persoonlijk faillissement meegemaakt. Ja, nee, dat is Marco Bassato. Ja. En um, ja. verhaal.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 ja, op zich ook goed hebben verdiend. Maar die hebben nog steeds minder... Ja, oké. Okay. Ja, bedenk je. Die hebben nog steeds minder dan, dan, uh, dan de rest. Uh. Dat sowieso. Dat is Ma wel maar wel buiten ja. categorie. Ja, dat is wel zo. Dat is zeker. Dat is zeker waar. Ah, heerlijk. Ik vind het wel leuk. Ik, dit, dit, vind ik altijd, dit, dit soort topics vind ik altijd wel leuk om even over te praten. Want dan doe je toch beseffen dat geld natuurlijk ook niet alles is. Nee, tuurlijk en, niet. Je bent uh, niet altijd meteen gelukkig omdat je wat geld hebt. Nee, dat is zeker N waar. Het is alleen makkelijk. Met eens. Absoluut met je eens. Dus...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 Ja, weet je waar ik nu Als ik denk aan Justin Timberlake, moet ik ook automatisch denken aan de Nederlandse zangeres die door hem ontdekt is, dus Esme Denters. Ja. Haast tijd geleden. Maar daar hoor je nee. ook nooit meer wat van. Nee. Nee, daarom, daarom ben ik het ook een beetje kwijt. Ja, nee, zij... Daar komen we in twee uur wel even op terug. Dat vind, ja. ik, wel, vind ik wel interessant. Dat is een klein stukje wat zij misschien ooit eens heeft gemaakt of weet ik veel gedaan heeft. Ja, zij, yeah. zij heeft volgens mij die plaat gemaakt, get me out of here, volgens mij. Oh, dat is dus mooi. My me. eyes ja. are burning with these silly tears. Ik, ik moet even nadenken, get me out of here. Ja, ja, ik weet wie je bedoelt en wat je bedoelt nu. Ja, en zij, zij heeft... Het is ook eens e een eendagsvlieg e geweest. Dus. Nee, ze heeft al wat langer samengewerkt hoor. Ook uh, met, uh, met uh, Timberleek heeft ze uh, heeft ook nog plaatjes opgenomen. Dus dat zit wel snoer. Dat zit wel snoer. Oké, okay, nou, dat, dat was het nieuws. Dat was inderdaad <laughs> nog even een nieuws. Een voorproefje van, dus van het nieuws.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 Giant, Kelvin Harris, de plaat die niet weg te branden is in de samenwerking met Rag Bone Man op plek 26. En Ride It, Regard hoorde je net natuurlijk op plek 25 deze week. En Harder, Jax Jones en B.B. Rexha, plek 24. En plek 23, Never Be Alone, David Guetta, Morten en Aloha Black hoorde je natuurlijk ook op plek 23. Plek 22 is Happier.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 High On Life was een, uh, was een van hun eerste samenwerkingen. En daar heb ik het natuurlijk ook over Martin Gerks en Bond met Home.